Ja, meneer Sparrebos. Oh, was u dat? Ja, weet u, het was maar een heel klein tikje hoor, maar meteen was uw hele achterbumper een soort blikken kwakeling, hè? En omdat u in geen velden of wegen te bekennen was, ja, een kaartje achter uw uit ja. Nou ja, dat is toch niet meer dan gewoon burgerlijk fatsoen, meneer Sparrebos. Dus u bent niet boos? Oh, oh, oh, oh, oh, ik ben niet alleen niet boos, meneer Sparrebos, ik ben zelfs een charmeur. Oh, wat loopt u heerlijk hard van stapel, zeg. <lacht> Een avondje uit, zegt u. Ja, ja, als tegenprestatie voor de geleden schade dus. Oh, ik zit gewoon te blozen, zeg. Staat me schattig trouwens. Wat zegt u? Ja, maar hoe, hoe, hoe had u zich dan voorgesteld, ondeugende meneer Sparbos? Dat avondje uit, ja. Oh, dat klinkt onweerstaanbaar, zeg. En dan, ja. En dan? Oh. vindt u nou niet dat u een wat erg hoge tegenwaarde vraagt? Voor één blikken krakeling? O, oh, als u me nou kon zien, meneer Sparbos, ik bloos dat in mijn fraaie hals, zeg. En wie weet nog wel verder. Wat zegt u? U wilt nu meteen antwoord hebben? Voei, voei. Nou, zo gauw. Nou oh ja, goed, dan zal ik ook niet kinderachtig zijn. Weet je wat? Ik ga hem meteen even op het andere toestel vragen of hij zin heeft. En dan ben ik over twee minuutjes weer bij u terug. Ja? Wie? Ik? Nee, ik neem toch aan dat u een avondje uit wil met mijn verloofde. Nee, maar hij zit achter het stuur hoor, meneer Sparbos. Ja. ja? Dus ik sta er helemaal buiten, hè, eigenlijk? Maar wacht u even dan. Hallo? Ha. Meneer Sparbos, is u dan nog? Meneer Sparbos is er niet meer. De verbeelding zegt, zoiets doet George nog voor geen gouden krakeling. Ja, hoe, hoe is dat? Goeie vraag, ik, ik weet dat niet meer. Ik ben het vergeten. Goedemorgen. Ben, ben je daar? Dat, dat is pakweg dertig jaar geleden, niet? Nou, volgens mij was het gisteren. Morgen, meneer Biels. Morgen, gisteren? Ben ik gisteren getrouwd? Nee, dat is pakweg dertig jaar geleden. Precies. Juist, daar zijn we het over eens. Goed zo, dus vandaar dat ik dat kwijt ben. Ik weet dat niet meer hoe dat is. We, weet jij het soms? Jij moet het weten. Weet jij het hoe, hoe dat is? Getrouwd, zeg? Nee, dat weet ik waarachter zelf wel, zeg. Ik ben zelf getrouwd. Ik weet niet meer. Wauw, eindeloos. Dat weet ik wel hoe dat is. Dat, dat, dat is gewoon. Nee, niet, hè? De, de vaste prik, bekende zaak. Dat zal mijn tijd wel uitduren, nee. Ga mij nou alsjeblieft niet vertellen hoe getrouwd zijn, ik dat kan ik wel dromen, liever niet, maar ik kan het wel. Het <lacht> heeft volstrekt, volstrekt trouwens niks te maken met mijn vraag, is het wel? Welke vraag? Hoe het is om verliefd te zijn. Dat weet ik namelijk niet meer. Dat was van voor mijn tijd, ik bedoel voor mijn trouwtijd dus. En, en, en ik moet het weten. Ik, ik maak me dat zeer ongerust over hoe dat is, verliefd zijn. Weet jij het hoe dat is? Nou, volgens mij is het wel prettig. Oh ja? Ja, past en zeker. Prettig in de zin van prettig. Van zeer prettig zelfs. Oh, oh ja? Kan ik dat blind opvaren? Ja, ik moet zeker weten namelijk. Nou, voor mij is er geen twijfel mogelijk. Nee. Echt niet. Goed zo, goed werkt de hele waardering. Pak voor mijn ja, Dan is het dat dus niet. Want het is niet prettig. <lacht> Laat staan zeer prettig. In tegendeel zeg maar. Het is zeer onaangenaam om niet te zeggen één doffe ellende. Dus verliefd zijn kan het niet wezen, ben ik duidelijk? Ja, zeker hoor. Waar heb je het over? Over die vrouw, die Del... Die wat? Die Del, zo heet ze, Della. Delwa koolwater klint ze. Oh, en daar ben jij verliefd op? Nee. Oh? Nee, gelukkig niet zeg, hoewel ik mijn hart vasthield. Ik wist namelijk niet meer hoe dat was, hè. Blijf Blijven jou te horen dat het zeer prettig is, want het is een ramp. Dus verliefd zijn is het niet. Maar wat het dan wel is, mag Joost weten iets allergisch, vermoed ik. Hoe uit het zich dan? Naar, onaangenaam, vervelende verschijnselen, benauwd worden vooral. Het ontzettend warm krijgen, rillend van de kou dus, compleet met kippenvel. Stikken van de hitte dan, alsof je de vliegende griep onder je leen hebt, weet je wel. Man, man, wat word ik behoord van die vrouwen. En dan dat zingen erbij, hè. Dat gaat je ook door merg en been, horen op de duur. Ach, zingt ze. Uh, nee, zij heeft gezongen. Hij, hij zingt. Hij? Hey, er is een hij. Hey. Jazeker. Kas, Kas Koolwater. Aangenaam. Kas Koolwater, de beroemde tenor. Van het groot Drents Koor. Sorry hoor. Ja, jij kent je zangers niet, dat hoor ik wel. Nou, jij wel dan. Helaas wel, ja. Dat is je noodlot als aannemer. Het is niet alleen dat je die mensen hun bungalow bouwt... maar je mag ze ook nog een keer in hun persoonlijk leed duiken... Is dat een persoonlijk leed? Zingen? Zingen? Wat dacht je, zeg? Ja, dat wist ik ook niet. Maar ik heb het gezien, zeg. Een zanger, dat is een stakker, zeg. Een geestelijk wrak. Waardoor dan? Door die stem. De angst dat, dat ze hem kwijtraken. Dat is die mensen hun dwangneurose, dat ze hem kwijt zullen raken, hè? Die lopen de hele dag van... oh ja, ik heb het nog. <lacht> en dan weer... Eh... Met de keelspuit. spuit. Om zijn instrument bacterievrij te, te houden, ja, ja. Ja, ah, daar was nog bijna op afgesprongen. Wat? Op de, die orde van die bungalow. Afgesprongen door wat? Door die ps, ps. Door neef Eef in de kleedkamer in Norg. Vlak dat hij op moest, kassen Gaat neef Eef weer eens even staan scheuren, zeg. Hoest, dus hoes. Dus hij meteen in paniek, kassen hè. Me spuit. met ps, ps. Ik moet op, zegt nee Nee, dat zei je niet, nee Je zei hier En je douwt die man zijn bus deodorant in zijn handen. Ja, hij vroeg om zijn psst, voor zijn keel, ja. Nou, volgens mij heeft zijn stem nog nooit zo fris geklonken als in Ork. Ja. Zeg, dus jullie gaan wel eens met het koor mee? Wel, wel eens, we zijn er mee op tournee. <laughs> We hebben zo langzaam onze vaste plaats in de zaal. De mensen kijken ons weg. Die bezoekers? Nee, dat koor. Die denkt dat wij fans van Cas zijn. Dat wij voor ze solo komen. Oh, gunnen ze hem dat dan niet? Die, dat koor, dat gunnen elkaar het licht in de ogen niet zetten. Dat zijn artiesten, moet je rekenen, nietwaar? Die gunnen elkaar geen best. Het stelt niks voor, eerlijk niet hoor. Niet solo, nee, veer. Ja, sorry, hoor, maar ik hoor hem nou weet je wel? Kijk, elke keer als hij komt dan slaat Della mij waarschuwenderwijs met haar elleboog de adem tussen de ribben weg weet je en dan slaat mijn oren dicht en als ik dan weer iets hoor dan is Kas al geweest ja ja, ja ik heb hem een keer gehoord zeg toen droeg hij toevallig mijn portefeuille rechts dus toen schampte die elleboog bij mij even af hè en inderdaad zeg dan zingt dat hele koor iets van en dat is dan twee maten rust dan wordt Kas vuurrood ...en dan ziet hij je van ...en dan... dan zuipt dat jaloerse koor... en dan weer in een luikje... Heeft... ...ja, bij dat laatste... ...dan klappen mijn oren net weer open dus, hè? Bij welk laatste? Bij dat... Dan, ...ja, portefeuille een keer recht dragen man... ...maar ontroerend, hoor... ...achter elkaar een boord... twee slagen, Rut... ...en dan... Vijf jaar conservatorium, elke dag zes uur studeren, elkaar vliegende ogen die gunnen... ...om de twee minuten, psst, pss, en het allemaal voor die energie. piek. En vals. Oh, hoor jij dat ook, Nee nee. Gaat ik me door mijn ziel, voor zover een ze. Bravo, man, dan ben jij kennelijk ook niet muzikaal, hè. Typisch Beatles weer, hè? wij hebben dat, wij horen dat, wij zijn niet muzikaal namelijk, hè. Wij kunnen dat nog horen, dat het vals is als een kraai... Muzikale mensen horen dat kennelijk niet meer, hè. die zijn te zeer afgestompt. kennelijk, die vinden het mooi. Oh, oh. Ontroerend akkoord, mooi, zeker niet, vals als een kraai, eerlijk. Ja, en dan gaat zij, gaat zitten stralen, uh. hè, bij dat piep, uh. dan gaat ze, uh. gaat ze je aankijken met die kanjes van ogen, gaat uh. ze je stralend aan zitten kijken. Oh, uh, oh, uh, houd daar over op. Heb jij dat ook dan? Wat? Van die ogen, van die meid. Maar Wa wat is daar dan mee? Als je je daarmee aankijkt. Uh, wat dan? Wat dan? Ja, ik weet niet hoe gek het is, maar daar word ik dan helemaal koud van, weet je wel. Oh, koud. Koud is normaal. Ja, maar dan weer warm. Oh, ja, beurteling zeg maar, hè. Oh, grote grote het kind, heeft het ook. Ja, ik krijg er gewoon het kippenvel van van die vrouw, eerlijk. In je nek? Ja, en uh, lager. Veel lager. Ja, ja en rillerig. Koortsen? Ja. Klopt. Heb jij dat ook dan? Ik? Ja, zeg Nee, nee maar nee. Ik zie wel zeggen, op mijn leven ter helle mondje dicht is nog een kind. Ik wel, nee, zeg. Nee. Ja, maar uh, wat is dat dan? Wat heb ik dan? Ja, ja, jongetje. Jij hebt, uh, jij hebt een tik voor de vliegende groetbeet, man, maar niks ernstigs. Nou, volgens mij huh? ben ik verliefd op die vrouw. Nee, dus toch groom, groom. Op mijn leeftijd ben ik de gedachte, ik ga me nergens voor kennelijk. Nee, kijk, ik maak mij daar namelijk zorgen over, ja? ja? Nou, licht, ja, maar daar heb waarover. Over mijn verloofde, over Miepie. Miepie? Ja. Ik dacht dat het met al lang weer uit was, heeft. Nou ja, weet je, vandaag de dag dan, die kleine rooien met die sproetjes. Nou ja, zeg maar, mijn verloofde me Ja, ja, ja, ja, Doemie, in mijn geval heet ze Doemie, Tantelien dus, zeg maar, mijn Ach, wat, daar, eh, zei je nee, Eef, waar maakte jij je ongerust over je kleine rooie? Nou, die merkt het, die voelt het. Natuurlijk, die voelt alles. Die zegt, uh, Eef, wat zit jij te staren? Ja, ik schrok mijn lam, zeg. Ze zegt, wat denk je aan? aan de ogen van aan ah, de zaak doen. Ik zit even aan de zaak te denken. Wat zeg je jongen? Ik heb het over gisteravond, boy. Ik zat gisteravond namelijk even aan de zaak, zaak te denken. Mondje dichter, gel, het is nog een kind. Wat dacht jij eraan, aan, jongen? Gisteravond? Aan die ogen van die meid, van die Della. Grote, zachte vrouwenogen. Oh, ogen, ja, ja, oh. Ogen, Wat dacht ja. ik daaraan, zeg? Ja, ja. En dan kijkt hij je aan, hè? Oh jee. En dan zegt ze. Eef, jij wordt verliefd op een mooie vrouw Ja, ook dus bij mij, het is af. Ja, maar het komt uit Eerlijk, het komt uit, alles wat die vrouw zegt, komt uit Feit, feit, letterlijk in je duim. Nee, hoe bedoel je? Kom uit Wat die vrouw zegt, komt uit Helve vrienden Was dat maar waar, veel erger Astrologe Mevrouw veroefend astrologie. Ah, oh, Ramp, net wat je zegt. En bijzonder genant, eerlijk. Ze zegt dat je midden in je gezicht, wanneer ben je geboren, ik zeg zus en zo. Ze zegt, dan ben je een stier. <lacht> midden in mijn gezicht, zeg. Ik dacht dat jij een waterman was, een uh, oude... Wat? Een water, oude waterman was. Een stier. Nou? Oh. Ze zegt, uh, zelf ben ik maag. Oh. Nou ja, dan wil je toch helemaal niet meer waar je kijken moet. He. Het is me nogal geen stel samen, zeg En dan kijkt ze je nog aan ook, met die ogen Oh, hou op over die ogen, wat een kanjer, zeg Ja, nou word ik toch al zo beroerd, een stier, wat wil je, zeg Met een leeuw als asbak, notabene Twee fraaie heren bij elkaar. Ascendant heet dat. Een leeuw als Ascendant. Het, hoe het heet, heet het. Maar ik ben er de dupe van van het zenuwen heelal. <lacht> Op welk uur ben je geboren? Ook als een fijn vraagje. Daar heb ik de hele familie voor moeten afbellen. Broer Piet wist het gelukkig. Twaalf uur s'nachts precies. Het spookuur, hè? He? Het spookuur. Ja, ja, ja. Nou, toen ze dat wist, was het toen waren de rapen helemaal gaar, hoor. Dan begint ze meteen over je hele toekomst op te spuiten. Ja, ja, ja, vertel eens. Nou, kijk, dat is dan A, u wordt verliefd op een mooie vrouw. Ja, ja, en B, u krijgt onprettig bericht van over water. C, uw partner bedriegt u. Nee, uw vrouw. Doemie, jazeker. Ja, en D, u gaat binnenkort verhuizen. En het komt Nee toch ja, Nee, meteen Alles over punt A Praten we maar niet Nu waar het kind bij is <lacht> ik ben er Zelden in mijn leven Zo beroerd geweest Dat was zeker Maar hier Wat punt B betreft Ik rijd naar huis Ik denk ik neem het pontje haast, snijd 30 kilometer af Ik rijd de steiger op Toeteren Aan de overkant Komt dat luie varkens de hol uit shokken. Dus ik roep iets van op schiet, die jij treusel komt Wat denk je Hij schoot niet op Nou en op hij schoot wel degelijk op, maar dan nou letterlijk draven meneer zijn huis in de weer uit, richten en knal, zeg we voorband afvlarlen. Over een onprettig bericht van over het water gesproken. Nou, anders ik wel. Ik krijg vanmorgen, krijg ik de douche op mijn hersens. En zie je het dan wel. Een anderhalf uur later kom ik thuis en wat vind ik? Geen idee. Doemie. Ik vind doemi. Aan de voeten van de bakken. Nee. Nou nee, ja, met haar armen om zijn knieën Over bedrieger gesproken Oh, en wat zei je ze? Nou ja, wat zegt hij in zo'n geval wat een man altijd zegt In zo'n geval Wat gebeurt hier op -Man? <lacht> Hij kijkt me aan of hij een halfje wit noteert En hij zegt <lacht> Hij zegt, ik help mevrouw even Met mevrouws peertje, meneer Met mevrouws wat? Met mevrouw de peertje, meneer van het buitenlicht Peertje Was kapot Wou ze een nieuwe indraaien Kon ze niet bij Hierop Hier een pie even Ja maar waarom had ze dan haar arm om zijn knieën Om hem even op te tillen Hij kon er ook niet bij Oh kan ze dat dan Doem zo sterk als een paard ze, Nou ja figuurlijk gesproken dan he. Die knalde die bakker zo met zijn hartjes tegen de luifel Plus een stuk op nieuw peertje Zeg maar, dat is toch geen bedriegen? Nee, dat is de bedriegen bedrogen. <lacht> ja, maar Della had het toch maar voorspeld. Nou, en wat dacht je dat van mij? Ik zie het vanmorgen, zie ik Miepie toch zeker aan de arm van een ander? Ja, ja het is wel waar. Ik heb meneer wel even de berichten ingeslagen hoor, eerlijk. Dan word ik zo faal. Zeg, lieve jongen, met Miepie heb je het zeker al een jaar geleden uitgemaakt. Is dat de reden om mij te bedriegen met een ander? Nee, toch zeker? Nou, ja, dat deur niet. Valse vrouwen spreken altijd, maar blijf Paul. Morgen, morgen, chef. Morgen, Paul, Paul. Paul, kan ik je even spreken, Paul? Mannen onder elkaar. Liever niet, chef. Ik had u namelijk graag even gesproken, chef. Van man tot man graag. Ah, ah zo'n moeilijke zaak. Kunnen we dat niet even proberen te combineren, Paul? Eh, dat we elkaar samen even kunnen spreken. Als u dat zou kunnen regelen, chef. Ja, ah, dat vind ik wel een gaatje voor, Paul, hè. Met een maar even, man, hè. Wat had jij dus? Ik zou graag mijn ontslag willen aanbieden, chef. Ga door. Dat was het, chef. Uitstekend, Paul. Daarover straks graag dan, man. He, ik heb zelf namelijk iets dat mij persoon... Wat zei je, Paul? Dat ik graag mijn ontslag zou willen aanbieden, chef. Je ontslag, waarom? Chef, die vrouw, chef, die Della. Oh, sorry, Paul. Uh, Paul, daar wilde ik met jou juist over praten, Paul. Ja, chef. Ja, Paul. Wat is de wereld klein, chef? Ja, maar mij is hij al groot, stap, Paul. Ik heb tenminste voorlopig geen gegluur in de melkbed nodig, als je dat bedoelt. Ik hoorde dat u een stier was, chef. Ja, een dolle. Ik ben een vis, chef. Nou, nou lust ik je niet, Vol. En we hadden het over je ontslag, man. Graag, chef. Het kan zo namelijk niet doorgaan, chef. Die vrouw, ja, die Della. Kijk, met hem, met Kas, heb ik geen moeite, chef. Nee, dat is piepen, dat is bekeken. Krek, chef, maar met haar, die vrouw, als... Als die me aankijkt, chef, oh. dan word ik warm. Oh, en koud en ril, ah, dat is bekend, Paul. En beroerd worden, chef. Huh? Ik ben verliefd, chef. Dat ben je niet, Paul. Vertel mij wat verliefd is, Paul. Uh, verliefd zijn is iets prettigs. Zeer prettig zelfs, ik heb dat uit de beste bron. En niet beroerd worden, Paul. De hemel, zij dankt niet. Nee, dat zouden we hier allemaal... Uh, euh, mondje dicht, vol, mondje is kind, kindse leeftijd. En nou jij zei dan maar op dat je een dik van de vliegende griep bezig hebt, man. En dat staren dan, chef? Als uh. Tine het schaap... Zeg, uh. sinds wanneer is Tine een Koen? Uh. Een schaap? Wie? Tine. Uh. Die zegt dat? Ja, dat zeg jij net. Ik? Ja, Paul. Nou, daar ziet u het, chef. Hoe ver ik heen ben, dat ik de vrouw, die ik heb liefgehad ja. als mezelf, dat ik haar een schaap noem. Dat is Eilepo, dat is de vliegende griep. Denk op mijn kind. Maar ik staar maar, chef. En dan vraagt Tine, waar denk je aan, knul? Aan de zaak, Pol. Dan denk je aan de zaak, man? Maar ze voelt het, chef. Ze voelen alles te donderstenen. En moet ik dan tegen haar gaan zitten liegen, chef? Ja, zeker wel. Kunt u het dan, chef? Wat? Liegen tegen uw vrouw? Ik niet, Pol. Maar ik blijf het proberen, Pol. Ik blijf volhouden dat ik aan de zaak zit te denken. En dan is het een hele tijd stil en dan zegt ze net nog hoorbaar Ja, ja <lacht> En dan blijft het nog een hele tijd stil en dan zegt ze heel dun met dat valse stemmetje Je lijkt wel verliefd op de zaak, <lacht> nou, dan Nou, ik het wel danken <lacht> Eeuwig zo groot als ik ben Dat bedoel ik, Chef Kunt u met een leugen leven? Nee Paul, en daarom hou ik het op het dik van de vliegende griep man, daar kan ik uitstekend mee leven. Met dit gestel zeker, een biels, wat wil je? Een paar borrels en hete gokken, sigaren broeien maar jongens. Is waar of is niet waar? Ja, maar die ogen, chef. Daar. Wat een ogen. Ik zulke een zullige Broeien, Paul. De uitbroeien eerlijk. Ik weet het niet, chef. Ze heeft het zelf gezegd, tenslotte. Je zult verliefd worden op een mooie vrouw. Ja, en geloof jij dat? Maar het komt allemaal uit, chef. Ja, is... Ik zou een onprettig bericht krijgen van over water, chef. Ja, een toevalstrepper, Paul. Mogelijk, chef. Maar even zo goed staat Tine gisteren de soep op te scheppen. En ze zegt... Er is een aanslag van de belastingen gekomen. Over de soep heen, chat. En sinds wanneer is die de soep watervol? Sinds we getrouwd zijn, chef. Goed, oh. Paul, daar De uitgroeie, man. En hoe verklaart u het dan dat Del me voorspeld heeft dat mijn partner mij bedriegen zou, chef? Dat voorspelt iedereen, Paul. Dat heeft ze mij ook voorspeld. En is het uitgekomen, chef? Jazeker. Ik zie die bakken nog. Doe me dat peertje verwielen. <lacht> Bij jou dan niet? Ja, zeker wel, chef. Dan nou, vertel eens, Paul. Vertel dan eens. Vertel eens. Ze heeft het gedaan, chef. Uh, ja Vertel het Paul, vertel het wat, wat heeft ze gedaan? Ze had het me bezworen ja Dat ze het niet zou doen uh. En ze doet het Ja, uh, uh, wat dan? Vertel het dan Gekeken naar Willem Duijs oh. Willem Duijs? Doe niet. Heeft ze mij ook beloofd met de hand op haar hart Ze zou het niet doen En Tine heeft het gedaan Chef, ze doen het, ze kijken ernaar ze bezweren je van niet, ik heb vrijdagstraining, maar ze kijken ernaar. Begrijpt u het? Wat zien ze erin? Dat is toch geen De Duis! De duis, de, de vrouw, duis! Daar ben je gek. Daarom heb ik het ook verboden doen. Ik zeg, daar kijk jij niet naar. Dat is geen pen. Ik heb schaak dus, hè. En ze doen het, chef. En ze doen het. Daar is de bakker met haar peertje een kind bij, zeg. Oh, uh, hoe ben je erachter, domme Polly? In de bodem, chef. De boot, het, ja, het stond aangekruist, dus toen kon ze het niet meer ontkennen. Aangekruist! Dat kan bij mij ook! En ik denk maar dat het is dat om haar eraan te herinneren dat ze er niet naar kijken mag. Aan die duist die druift met zijn gladde maniertjes. Chef, chef, ze doen het. Over bedrog gesproken, ze. Het is, het is je reinste massamediamiek overspel, chef. Ja, ja, en dan zal ik niet. Omtrent een paar ogen mogen zitten staren. Wat er over, zulke kantjes. Ah, waarmee ik maar zeggen wil, Chef. Alles wat ze je voorspelt, komt uit, Chef. Ja, nou, ja, onzin, kwestie van huid, boeien, Pol. ons daar in s hemelsnaam maar aan vastklammen. Aan, aan het dik van de vliegende glied. Chef, sorry, ik blijf vasthouden aan mijn ontvangst, Chef. Polly, Polly, doe dat Pollyke, Pollyke mij. Weet je wat, afspreken Pol. weet je wat, ze heeft mij voorspeld dat ik zo ga verhuizen man, Hè? Nou, <laughs> broei dat er maar rustig uit hoor, laten we dit afspreken, polken, he? Zodra ik ga verhuizen, hè, Polly, he? krijg jij je ontslag. Akkoord? ik zie het verbod niet, chef, ik... Uh... Daar, hier, Rinderman, over broeieren gesproken Vrede naam, dat wij van morgen. Oh, dag, George, lieverd. Ja, die is er, zeg. Ik geef hem je even. Dorrit weer geef mij een dankje dan. Ja. hier, Ja, meneer Renneman, en mabel dat u even bij... U bent met wie en overeenstemming kunnen komen, zegt u? Ah, met de familie Koolwater klinsen. Ja, over het perceeltje. Eindelijk dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. In welke laan, zegt u meneer in maar de man? Maar, maar daar woon ik. Het perceeltje naast mij. Het is dat perceeltje naar daar. Dan kan ik meteen gaan verhuizen, meneer in de man. Dat kost boos om slag hebben.